Kees Groot met het NOS-journaal. Een windhoos heeft een ravage aangericht in Noord-Holland. In de omgeving van Zaandam, Winkel en Nieuweniedorp... zijn door de wervelwind daken, kassen en auto's vernield. Een molen in natuurgebieden Twisken is zijn wieken kwijt. Ook liggen in de regio bomen op de weg. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord... heeft de windhoos in Winkel een schadespoor getrokken... van ongeveer één kilometer. Bedrijven die schade lijden door de afsluiting van de Merwedebrug worden gecompenseerd, dat heeft minister Schultz gezegd. Zware vrachtwagens moeten al een week omrijden omdat er haarscheurtjes zijn ontdekt in de draagconstructie van de brug. Aanstaande zaterdag beginnen de herstelwerkzaamheden, maar de afsluiting kan nog tot eind november duren. Dat hangt af van onderzoek aan de brug. Dat moet uitwijzen hoe ernstig de situatie is. Door een stroomstoring in de kanaaltunnel rijden er geen treinen tussen Engeland en Frankrijk. Sinds twee uur vanmiddag zijn er problemen met de elektriciteit, waardoor er al zeker zes ritten zijn geannuleerd. Onbekend is nog wanneer het treinverkeer hervat kan worden. De storing veroorzaakt lange wachtrijen aan beide kanten van het kanaal. De beheerder van de tunnel biedt reizigers aan om het treinticket om te boeken naar een ticket voor de ferry naar de overkant. In België zijn 15 mensen opgepakt die lid zouden zijn van een terreurcel. Ze worden verdacht van het ronselen van terroristen voor IS en het financieren van terreur. De politie heeft huiszoekingen gedaan in onder meer Gent en Antwerpen. De Belgische justitie denkt niet dat ze samenwerkten met de terroristen die in maart aanslagen pleegden op de luchthaven Zaventem en het metrostation Maalbeek in Brussel. Het weer. Stevige buien trekken van west naar oost met kans op windstoten en onweer. Vanavond is het even wat rustiger, maar later trekken nieuwe buien vanuit het noordwesten het land in. Morgen trekken de buien naar het zuiden. In het noorden wordt het dan geleidelijk droog. Dit was het NVM verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Avondspits is bijna voorbij, maar nog niet op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer op de A12 Utrecht Den Haag tussen brug en Gouda. 9 kilometer, 24 minuten vertraging, ongeveer hetzelfde als op de A27 richting Breda vanuit Utrecht tussen Noorderloos en de Merwedebrug. En tot zover de verkeers.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Jij wist zo vaak te belanden in de handen die volmaakte verzinsels hebben voorgewend. En dat verleden draagt bij aan ja, de reden. Dat wegens omstandigheden jij gesloten bent. Maar ik zal zorgvuldig zijn. Niet ongeduldig zijn. Je heden als een medicijn om je de tijd terug te geven en voorspoed te leven met je hoofd. Op CFM Zandhoor, open yard. U luistert nu naar het tweede uur van CFM in de avond live. En uh, ja, we zijn een beetje van de tijd veranderd. We draaien nu van 6 tot 8. 8 in plaats van 7 tot 9. Dus dat is een andere tijd. We zijn een klein beetje veranderd qua tijd. Maar het maakt niet uit. We zijn in ieder geval... het bord op schootgevoel... is nog steeds aan de gang. En uh, ja, ik uh, las net al op Facebook... dat mensen lekker pizza aan het eten waren. Lekker gebakken aardappeltjes met kibbeling. En uh, ook iemand die naar Zizo Lounge gaat... via een leuke actie, via een supermarkt. Dus uh, allemaal hele leuke dingen. Dus laat weten via onze Facebookpagina... wat je lekker gaat eten. Wij uh, willen het graag weten wat wij zijn. Toch het bord op schootgevoel op CFM Zandvoort. Um, ja... We hadden net even de tv-tune die misging, en het uh, eerste uur. En daarom uh, gaan we toch de tv-tune uh, nu wel draaien. Ik heb hem eventjes op een illegale manier gevonden, maar ik heb hem nu wel. Dus we gaan hem gewoon even draaien. En dit is de tv-tune van uh, vandaag. Ja, dat was de TV-tune van vandaag. Uh, Carlo zat met zijn Carlos TV-café. Ik was zat uh, van het weekend in het publiek afgelopen zondag. Dit was ook de eerste uitzending. Van het jaar. En uh, ik vind dit altijd een heel leuk... Of het seizoen. heel leuk programma. en lekker entertainment programma. Ook leuk naar te kijken. Leukere interactie met de artiesten en de mensen die er optreden. En sinds de, uh, dit is het tweede seizoen uh, van Carlos TV. café Natuurlijk de opvolger van uh, Live for You. Samen met Carlo en Irene natuurlijk. En nu alleen Carlo Borzat met zijn TV-café. Maar er gebeurde wat. Ik zat in het publiek. En ik zat lekker te klappen en te swingen en te springen natuurlijk. Wel in het voorprogramma. Want je moet altijd lekker opwarmen. En dan vraagt Carlo. Wie wil er met mij een liedje zingen? Nou, ik, uh, ik dacht van nou... Uh doe maar, weet je. Ik steek mijn vinger op, dus ik ga niet... Ik, nou, doe maar gewoon. Dus uh, ik werd uit het publiek gekozen en ik ging... Heb uh, je even voor mij zingen? Maar het was wel heel grappig. Je, het, het liedje van heb je even voor mij begint met rapam, rapam, rapatapapatapam. Heb je even voor mij niet eerst... niet uh, Het begint la la la la la la ja la la la la la Zo begint het. En dat, dat was ik lekker aan het doen. En opeens geeft hij Carlo maar gewoon een schop onder mol en... Uh, ik mocht weer het publiek in. Maar het was wel een hele leuke uitdaging. En uh, ja, het was ook leuk. Want uh, Carlo, ik had de filmpjes natuurlijk online gezet. En de foto's van de hele gezellige middag. En uh, Carlo heeft ze gewoon allemaal leuk geliked op mijn Facebookpagina. Dus daar was, ik, uh, ja, daar was ik eigenlijk toch wel een klein beetje trots op. Dat mag toch wel, mensen? Klein beetje trots... Mag. En daar gaat mijn blog ook over op rooiventburingen.nl. Ik heb een blog geschreven over kinderdromen, over mijn idolen. Iedereen wil huisarts worden. Iedereen, of, uh, dierenarts, of huisarts, of, uh, radiomaker, zoals, uh, ik nu ben hier bij de lokale omroep. Maar, um, ja, dat gaat over die droom. Die blog gaat daarover. Dus rooiventburingen.nl. Daar kan je mijn nieuwe blog over lezen. En alle laatste nieuws ook over CFM in de Avond Live. En nog vele andere leuke, gezellige nieuwtjes. U luistert nog steeds naar CFM in de Avond Live. Dat zei ik net. En we gaan lekker verder met allemaal lekkere muziek. En dat doen we met Jouw Blik van John West hier op CFM. Jouw blik van John West hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Wilt u een plaatsje aanvragen? Dat kan nog steeds via onze CFM hotline 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. Of uh, gewoon via onze Facebookpagina Roy van Buringen. En dan uh, tik gewoon mijn naam in. En dan kan je mee live kijken via onze livestream op Facebook. Het is helemaal heel erg gezellig. Uh, mensen die uh, vragen, kan ik ook nog het interview terugluisteren van Danny de Klerk? Dat kan natuurlijk via www.zfm-zandvoort. Of nee, ik zeg het verkeerd. Zfm. Zandvoort.nl Daar uh, kan u het uh, berichtje terugluisteren. Zometeen hebben wij de dubbelwet. Zometeen ook nog een gezellig interview met een zangeres. En uh, nog veel meer. U gaat eerst luisteren naar René Klein en uh, Paul de Leeuw met Mr. Blue.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 No matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. A young girl, she's shaded past the scars that never faded. Or well, the baby that was born on Christmas Day. While the heavens sing their song, a child's life is never long. 'cause the food supplies will only last a day. I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you.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 Adelao met uh, René Klein, uh, met uh, Mr. Blue hier op CFM Zandvoort. Volgende week hebben we een hele leuke uitzending... want dan hebben we ook een speciale gast aan de telefoon... en dat is niemand minder dan Franke van Etten. En u kent hem allemaal van dit nummer. Denk dan eventjes Ze was als een godin Avontuurlijk en mooi Ze leefde van liefde Van lol en allooi Ze had zoveel gehad Toch was ze niet kwijt Zo onbereikbaar Ze deed je soms pijn met het grootste gemak Alle liefdes die ze zonder blaam Met vriendschap verbrak Ze maakten je kwaad En dan weer zo week Zo onbereikbaar Maar je voelde je goed Als ze met een lach Dansend voor je soul. van Etten, volgende week ook in onze uitzending... een uh, telefonisch interview over zijn uh, nieuwe single... Papa, samen met zijn zoon gezongen. Dus uh, volgende week hier bij CFM in de avond live... Vanaf, uh, vanaf 6 uur tot 8 uur hier op CFM Zandvoort te horen. Dus uh, dan ook een interview met Frank van Etten volgende week. We gaan luisteren naar het volgende plaatje. Dat is Pa uh, van Doemaar.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 just for En dat was tevens ook de dubbelhit van vandaag. Uh, dit was uh, Pa. En uh, Pa, ja, gebruik je ook. Uh, het heeft natuurlijk waarschijnlijk niet zo heel veel met elkaar te maken. Maar uh, Pa, dat is ook papa. En uh, dit keer heb ik het een beetje, de dubbelhit als woordkeuze gekozen. Dus Pa, Papa. Pa, Papa. Dan moet je maar even goed nadenken. En dan komt natuurlijk Stef Bos met Papa. Dus uh, dit keer niet het liedje die uh, op elkaar lijken of op elkaar doet. Maar qua uh, titel lijken ze een klein beetje op elkaar. Papa van Stef Bos. Papa van Stef Bos. Papa van Stef Bos. Papa van Stef Bos. Hij doet het niet. Het gaat wel lekker vandaag. Eerst de tv-tune die niet goed doet. En nu dit weer. Nou, Het uh, wil niet helemaal lekker van We gaan nu even naar een ander nummertje. Bellen we zometeen met Rox. En daarna drijven we papa met Stef Bos. Dit uh, gaat nergens over. Sorry dat het uh, niet uh, werkt zoals het moet. In ieder geval de dubbelheid van vandaag was papa van Stef Bos. We zetten het gewoon zometeen een videoclipje op onze Facebookpagina. En dan komt het ook helemaal goed. Dus dat was de dubbelheid van vandaag. Het tijd besteden, ik liep door de stad en ik zie een ene Een bloedmooie vrouw aankomen chasen De fiets van stukken liep in de regen Zal een engel op aarde dan toch bestaan Ze heeft geen vleugels, maar wat een benen Heb een parapluik, die kunnen we delen Hoe zij reageerde zal ik nooit vergeten Het geluid van de hakken is als muziek En zolang het mag volg ik de beat Die beat Had nooit gedacht dat het vandaag zo lief Mijn wil gaat stil als ik jou zie Ik zie je voor me Gesloten. Ik zal je volgen tot de zon ondergaat Tienduizend woorden die ik zo kan bedenken oh, oh, oh, Maar nul als je voor me staat oh, oh, oh, oh, oh, oh, Maar nul als je voor me staat Tienduizend oh, woorden oh, oh, oh, oh, oh, maar nul als je voor me staat een brug onder een paraplu, je haren snapt en je broek die plakt. Maar daarom kan ik wel zien dat je squat. Ken je pas net, maar het klik perfect, stiekem ben je in mijn hart al ingecheckt. Ze zeggen dat mensen niet kunnen vliegen, maar nu zie ik jou, denk dat ze liegen. En geluid van de hakken is als muziek. En zolang mag, volg ik mag volgen de beat, die beat. Had nooit gedacht dat het vandaag zo lief is. Mijn wereld staat stil als ik jou zie. I'm be van der Bomen en Leonie Meijer hier op CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. En uh, ja, dames en heren, wij uh, hebben ook uh, altijd leuke interviews op de radio. En uh, dit keer met uh, Rox van uh, Driel. Goedenavond, leuk dat je tijd voor ons hebt gemaakt. Goedenavond, leuk om uh, bij jullie in de uitzending te zijn. Ja, al een keer eerder gebeurd hier op uh, in deze... In ja, de, uh, nieuw... toen was ik uh, bij jullie uh, aanwezig. Ja, bij, uh, bij onze grote vriend Fred. Fred. Ja, ja, bij dat was heel Entertainment for You. Ja, nou, leuk, zeker. Leuk dat je... Nou, je hebt in ieder geval weer een nieuwe single uitgebracht. En ja, uh, daarvoor bellen inderdaad. we je natuurlijk. Ja. ja, inderdaad. En uh, hoe heet de single? Uh, het zijn de kleine dingen. Het zijn de kleine dingen. Ja, ja eigenlijk is het gewoon uh, alles wat er een beetje in, in het leven meemaakt. Uh, een glimlach van iemand of zo... Ja, dat is ook wel een klein ding. En daar gaat het een beetje over. Over je vader moeder. Dat je van genieten kunt. Mijn opa en oma. Nou, dat zie je ook in, de, in mijn clip namelijk. Uh, daar heb ik uh, alleen maar familieleden in gewerkt. En vrienden. Dus dat is wel heel leuk. Ja, ik heb hem net geluisterd. Het is een vrolijk liedje. Nou, dankjewel. Dankjewel. Dus uh, ja, uh, ik ben er heel erg blij mee. Het is het uh, tempo Het is een beetje een vrolijke insteek. En uh, ik wil dat ook een beetje meegeven. Het zijn de kleine dingen in het leven die het ja, vaak het meest toe doen. En uh, ja, het is een heel. Ja, mensen zingen het nu al vrolijk mee. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja, want uh, hoe gaat het met de, ja, de, het oppakken van het nummer? Nou, uh, de eerste dag uh, was het meer dan twee. 200 keer gedeeld, al meer dan op uh, Facebook. Dus toen begon het eigenlijk al. En me, ja, mensen die het nu al mond-op-mond -mond reclame... Nou ja, het, wordt al, het wordt al binnen no time wordt het op de radio's gedraaid. Dus dat is wel heel bijzonder dat het al zo snel opgepakt wordt. Ja. Want ja, het is pas vijf dagen uit. Dus, uh, dus ja, zo snel kan het gaan. <laughs> Zeker, wat zit er ook een videoclip bij? Ja, nee, de videoclip, uh, het zijn de kleine dingen, die heb ik zelf uh, gemaakt... Samen met mijn vader. We hebben, ik heb het zelf geëdit. En uh, ja, dat, uh, dat kun je gewoon vinden op YouTube. En uh, uh, op andere plekken ook gewoon. Dus uh, ja, zeker. We gaan we hem zometeen zeker even op onze Facebookpagina zetten. Dat hij nog veel meer gedeeld gaat worden. Nou, dat is alleen maar top. Ja, hoe meer, ja weet je, ik zeg altijd. Hoe meer die gedeeld wordt, hoe meer mensen het kan zien. Want ja, vrienden van vrienden zien het dan ook. Ja. En uh, ik moet eerlijk zeggen. We zijn bijna over, nu al binnen vijf dagen uh, bijna... Uh, richting de 6000 uh, views. Ja. Dus uh, dat is ook al heel snel. En uh, ja, we, we zijn gewoon heel blij eigenlijk. En ja, ik moet uh, zeggen van uh, Dennis Erhard heeft het nummer geschreven. Van Gewone Vrolijk Liedje. Uh, ik weet niet of je hem Ja, kent. Van Gewone Vrolijk Liedje. Ja. Doe mij maar na. Ja. Ja. <laughs> en, uh, die, die persoon uh, die heeft, uh, heeft ook mijn nummer. Ik Kan Niet Zonder jou geschreven en Ticket Naar de Zon. En dat heeft het ook heel goed gedaan. En John Deerne die heeft het geproduceerd. En die heeft mijn vorige singles ook geproduceerd. En uh, John Deerne is eigenlijk uh, van, uh, die, die doet eigenlijk alles met de toppers. En uh, ja, daar uh, hij doet ook in de danswereld, maar ook gewoon uh, de feestwereld. En ja. alles eigenlijk. Dus ja, dat is. is een uh, goed team om je heen. Ik uh, probeer zo goed mogelijk een goed team uh, te verzamelen. En ik moet zeggen. En uh, mijn, uh, mijn, mijn vader en moeder en mijn zusje die zitten er ook heel erg achter. We hebben gewoon een klein en compact team. En dat is wel heel belangrijk, denk ik. Nou, klinkt helemaal, uh, helemaal goed. En ook een gepakkende hoes, want uh, hij valt wel meteen op. Want uh, dan zoek je hem op op Spotify bijvoorbeeld. En dan uh, boem daar is dus, hij. Uh... Ja, ook daar is hij te vinden, inderdaad. Ja. <laughs> ja. Nee, maar dat is heel gaaf ook. Uh, en uh, nou, dankjewel voor het compliment voor de hoes. Uh, mijn zusje heeft de foto en het ontwerp gemaakt. Dus uh, ook dat uh, houden we lekker dichtbij. Nou, he, helemaal geweldig dat het zo'n familieding is. Dat is uh, juist het beste, toch? Nou, het is heel leuk om dat samen te kunnen doen. Uh, en uh, we werken gewoon lekker samen, en dat is ook wel uh, een andere beleving. En je geniet je geniet er ook meer van. En uh, kijk, ik heb de clip zelf in elkaar gezet. Mijn vader die heeft uh, natuurlijk. Ik kan natuurlijk niet filmen als ik zelf in beeld ben, dus dat moet iemand anders doen. Maar uh, als je dat dan samen kan doen en dan complimenten krijgt over je clip, dan is dat extra, dan komt dat extra binnen. Ja. En uh, laat ik het zo zeggen, mijn opa, uh, ik heb mijn opa ook in beeld gebracht en uh, op de fiets met mijn vader. En dat was bij toeval hadden we dat, uh, dat in in een in een shot eigenlijk. We waren iets heel anders aan het filmen. Maar toevallig hadden we dat, dat shot. En mijn opa die, die mag niet meer fietsen. Die heeft het aan zijn hart. En de dokter die zei je mag, niet, je mag nooit meer fietsen. Je moet het echt uh, aan de wil gehangen soort van. Ja. En uh, dat was echt de laatste keer dat mijn opa op de fiets zat. En dat was een soort emotioneel iets. Dat je denkt van ja zo kan het ook gaan. Zo, je wordt steeds ouder. En uh, dat je dan, dan dat beeld dan hebt. Dat heb ik expres juist gewoon uh, ingelaten. Het was niet het perfecte beeld. Maar het was wel het emotioneelste beeld. Ja. En dat uh, vind ik ook wel heel belangrijk. Omdat, ja, het is persoonlijk. En ik denk dat dat met mensen ook raakt. Ja, klinkt. Wat, wat een mooi verhaal. Wat een mooi verhaal. En wij gaan gewoon die clip zometeen lekker op onze Facebookpagina zetten. En nou, daar ga ik er ook goed, zeker dankjewel. naar kijken. En als je een duimpje ziet, dan is die van mij. Oh, nou, dat vind ik heel leuk. Dat vind ik leuk. Zullen we maar gewoon lekker gaan draaien? Nou, doe dat maar. Moet ik hem nog even aankondigen? Doe dat. Ja? Dit is Rox van Driel met. Het zijn de kleine dingen. Dankjewel en tot de volgende keer. Dankjewel. Dat was Rox van Driel hier op CFM Zandvoort, het station van uw regio. Ik wil u weer bedanken voor het gezellige luisteren naar CFM in de avond live. Volgende week zijn we er weer. Dan hebben we Frank van Etta aan de telefoon over zijn nieuwe single Papa. En nog veel meer hier bij CFM in de avond live. Zelfde tijd, zelfde zender, 6 tot 8. Bye bye, tot volgende week. Is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 that they could find